Совсем достали все прочь Мы утешает, что даже жизнь кончается Я сяду у реки И буду наблюдать, как она течет Я рядом рыбаки И нам наплевать, что сто лет не клюет Клево! Как это клево, клево, как это клево, суета и боты, пузыри так смешно надуваются, до гора, бьют мосты, И воздушные замки взрываются я, а И буду наблюдать. Горить я. Закричу: "Ура!" Прислушаюсь, как лес, Чудно шумит. Клево! Как это клево! Клево! Как это клево! День, мышиная сня, Надежды тают, мечты не сбываются За столом, пустая болтовня Враги, трезвые друзья Напиваются я Сяду у окна И буду наблюдать Как идет снег Я Выпью доброго вина И сразу Вас Все Even lekker te bufferen Buffer jij ook even mee? Ja, nou, ik buffer de hele tijd op Ja nou uh, Een grote bufferbak buffer ik. We, we bufferen als een gek maar, maar, maar hier bufferen we dus niet Dus Kun, kun jij iets verzinnen? Ik, uh, oh jee Kijk daar is Dat was wel een heel klein dingetje hier net. Want ik heb nou een echte goede reparateur Die ook durft te praten Toch? Ja, ben ik dat? Nou, bijna. Het moet iets harder toch? Ietsje harder. Ja, ja, dat is het. En nu? En nu? Ja, ja, is Clip. Schijnt. Maar geen buffer. Ja, geen buffer, geen buffer, geen buffer. Ik heb het al zo'n tijd niet gedaan, ik weet het niet meer precies. Die buffer die zit hier, hier, hier. En als wij doen, dan zit die hier. Ah, ja. en nou, de truc is dus dat wij dus eigenlijk die buffer willen maken dus wij willen eigenlijk uh, hier Dus als je me nou even een tip kan geven want ik ben daar dus gisternacht de hele nacht mee bezig geweest en ik heb nog steeds uh, het gevoel dat het me niet helemaal lukt een tip heb jij een tip oké oh, een extra asbak wordt aangesleept. Kijk, de deze reparateur die voelt zich wel op zijn gemak, in ieder geval. Ja. En niemand hoort iets, nee. Nee. Uh, dat is namelijk, dat hoort zo. Uh, want uh, stel je voor dat je ons wel zou horen, dan zou het geen goede radio zijn. Hè? Dan zou het niet origineel zijn en niet artistiek genoeg. En als je ons niet hoort, en wij maken wel deze radio-uitzending. Daardoor is het kunst eigenlijk. Zo hoort het. Zo hoort het, Dus ja. je hoort het wel. Je hoort het zeker, ja. Oh jee, Joka die hoort me wel. Nou, dan moet jij het overnemen, Floris. Nou, Joka, omdat jij dat zegt, moet ik het overnemen. Zal ik dat dan maar doen? Neem jij het maar over, ja. Oké, dames en heren. Jongens en meisjes. Ja, spreek ze heel lief toe, hè. Goedenavond, deze warme vrijdagavond tweede uitzending, round Midnight. Maar dat gaan we pas om twaalf uur doen. Maar de uitzending zijn we al begonnen. Maar dat liedje? Misschien wel. Uh, ja, ja, maar ze willen dat je dus een oplossing geeft voor het bufferen. Misschien... Uh... Ja, kijk er maar eens even goed naar. Ja. Zie je, de monteur buffert ook. Nou, dan bufferen we even lekker door. Is een buffer, buff, buff. een buffer die zijn weg niet kent. Een A3 is niet zo lekker, dat wisten we al hè. Krapsalade? Ik. Krap, ik, ik, ik krijg er gelijk jeuk van. Ik ben Floris. Oké, okay, nou, bij deze, hè, hè. Want anders heet je de hele tijd Buffered. Oh, wow, nee, ik ben niet Buffered. Hij is niet Buffered. Misschien gewoon. buffer ik wel. Maar hij buffert <kwijnt> wel, als een gek gewoon. Maar, ik ben Floris. Hij is Floris en hij, hij buffert niet, toch? En Adrie die gaat uh, slapen. Uh, Edwin. Die sliep toch al uh, Bo is er Dag Bo Nou Bo Ik hoop dat je nog een nieuwe verse slipjes hebt Want Floris is dus speciaal gekomen voor jou uh, Burger is er Nou burger van jou hoeven we geen onderbroeken alsjeblieft niet AML's is er Nou altijd welkom Don is er Doe ook maar geen onderbroeken Don Dona is er nou schotten dragen geen onderbroeken Dus dat ken niet eens Esmeralda is er Nou Esmeralda hè? Doe eens een beetje frivool En gooi Floris zometeen ook wat toe Guus is er Nou dat ben ik zelf dus dat schiet niet echt op Laris is er Laris Kom op Er worden vanavond onderbroeken gegooid En slipjes gegooid nou, Het is de dag Show is er Kom op show Sta je er al klaar voor Veer is er Veer Kom op Hup broekjes werpen Joka is er kom op aan het inspelen voor het grote nummer van vanavond. En uh, nou, het gaat er naar van toe, uh, Floers. Ik wil me er niet direct mee bemoeien. Ik kan ook niet in het archief zetten, Floers. Dat is beter voor iedereen. Ja, ik kwam maar even zeggen Ja, bijna. Zet die camera eens wat beter. Perfect. Perfect. Die camera staat toch echt perfect, je kan toch zien dat het live is of niet? Stikke live. Ja, kijk maar. Het is ontzettend live. Die camera is super live. Maar die camera is niet zo breed als wij. Wij zijn heel breed eigenlijk. Komt het bufferen niet door de camera? Nee, nee, nee. nee. Het buffert helemaal niks. Maar het is zo leuk om daar gewoon over door te gaan. Dat was ik heel even. Oké. Okay. Nou, eh... Uh, misschien kunnen we wat bufferen even. Dan heb jij een leuke... Iets met veel interrupties en zo. Weet je. Dat je iedere keer weer denkt dat hij buffert. Uh. Oh, dat is zomertijd. En living is easy. En het leven is dan heel eenvoudig. Alleen af en toe... Soms dan. Hè? Is er een kleine buffer. En een buffer moet er zijn. Voor de rest... Heerlijk. Is alles... So easy. En dan kan ik mijn zweet even afzwegen. Mm, lekker in zo'n buffertijd. Zelfs als er een buffertje is, voelen wij ons fijn. Buffer. Mm. Nou. Lara slaapt. Dat heb je goed gedaan. Dat, dat heb je heel snel gedaan deze keer. Heb je niet iets om uh, Laris wakker te maken? Want uh, met summertime valt ze gewoon in slaap. Het is bij Laris is het super warm. Ja. Er zijn net donderslagen geweest. Dat wil je niet weten. Is dat zo? Echt alsof de hele wereld naar beneden. Nou, de wereld niet eigenlijk maar naar beneden kwam. Ja... We kunnen even bufferen natuurlijk. Zo even misschien een beetje... Ja, doe maar. Even bufferen? Ja. Oké, okay, bufferen we even. Dames en heren, het spijt mij. U bevindt zich in het midden van een buffer. Op dit moment kan er gebufferd worden. Want dit is een hele grote buffer. Dames en heren... Dit is een buffer. Oh nee, dat heb ik net al gezegd. Het is niet lollig meer dan. Nee. Er moet wel iets nieuws. Er moet iets nieuws. Ja. Zes maanden tot 65 jaar. Ik doe even mijn hemd uit. Pff. Burger, nee. dat hoeven we allemaal niet te weten. Echt niet. Wij doen ons best om die webcam zo netjes mogelijk te houden. En we willen helemaal niet weten wat andere mensen ook nog uit. Floris zit zich helemaal uh, voor te bereiden op... Het grote gebeuren van zometeen: het werpen van de broekjes. Ja, nou, Florence, uh, zijn borst is al nat, zijn kapo gaat erop en daar kun je wat verwachten. Dat toch? Goodbye bijna toch? Mm, mm, mm, mm. Good bye, Joe. Dat is het bijna. met ketchup Oh ja, wat ik nog niet verteld heb. Je kan natuurlijk bellen. Je kan ook bellen in dit programma. Maar ondertussen... Hebben we dan overstemmende andere geluiden nodig? Trapsalade, speciaal voor voor Nou, ja, Dat vind ik ontzettend leuk. Oh ja, Je kan ook nog bellen inderdaad. Dat, is inderdaad. dat vergeet ik de hele tijd te zeggen. Je kan ook gewoon bellen. Je kan gewoon bellen. Ik, ik weet niet of ik nou te horen ben, maar als het goed is ben ik ergens te horen. Ja, ik ben gewoon te horen. En ik, ik, ik maak een, een, een leuke buffer erbij. Denk ik. En het interessante is eigenlijk dat ik nu René S. zie komen. Zie jij die ook? René Ja. En volgens mij was hij juist naar de camping. Dat weet ik niet. Toch? Dan zit hij wel met een dongel. Hij zit met de dongle. een dongel. Een dongel? Met een dongel. <laughs> Vandaar dat het zo buffert allemaal. Hij zit met een dongel, ja, dan buffert het. Nou, helemaal verbaasd S. hier aan te treffen. Maar wel gezellig. Zeker. Dat is gezellig. Wat doe je nou? Even kijken. Oké, okay. Floris is even aan rondkijken. Yeah. Okay, cool. It looks... Hè? Net niet, hè? Nee. Andersom. We proberen hier alles. Ja, nu moet die vast staan. Ah, je schiet die er ook onderuit. Zie je dat? Wordt er leuk mee, maar ik brenger die alles. Ik ga er even voor zitten, jongens en meisjes allemaal onderuit zitten. Nou gaat het komen, iedereen had de broekjes al klaargelegd, hè? daar gaat hij. Vanaf nu mag geworpen worden, als jullie nog wachten. Ja, wat moet je daar nou van denken? Het is de eerste keer dat ik dat hoor dat het in een kraak, uh, een, kra een kraakterrein is het. Wat? Oh. Een kraakterrein. Op een terrein. Ik dacht dat Daan uh, gewoon uh, in een nette omgeving kwam. Ik kan me er helemaal niks... Uh, Ja. Oké, okay, nou. Netti is erbij gekomen ook nog. Doe oh, even Netti de groeten. Netti, deze is speciaal voor jou. Oké, okay, Netti. Broekjes Kom op. Werken nu. Ik mee, waar burger gaat, ga ik gewoon mee. Burger, waar blijf je, man? Ik ga mee, burger. Neem me mee, alsjeblieft, burger. Neem me mee, alsjeblieft, wel, burger, me burger. Oh, neem me mee. Ik wil jou, kaas omgeving, wel eens zien, man. Wat de handel van z'n licht is, bijna niks, echt, helemaal, bijna, bijna niks. Een nette woongemeenschap, kun jij je daar maar bij voorstellen? Nou net, nou, net is De gemeenschap hoort juist niet netjes te zijn, vind ik. Ik vind de gemeenschap, dat moet zo vunzig mogelijk, gewoon altijd. Mm -hmm. En dan een woning, gewoon slap gewoon om de hele tijd gewoon maar met z'n allen in hetzelfde huis, weet je wel. Ik vind dat iets onhygiënisch hebben, toch. Ik maak me echt zorgen om Daan nu. Om? Daan. Daan? Daan, ja, die is getrouwd met Joka en uh, die verblijft daar af en toe. Die bezucht... Ja, en ze gaat naar Uffel te verhuizen. Nou, Daan wil dus beslist niet naar Uffel Ik zou ook niet naar Uffel te willen. Nee, jij ook niet, hè? Je hebt ook die ervaring in die tent, hè? Daar. Hè? All mm right. -hmm. ja. <laughs> I can't you your floor. Nee, hey, maar Guus, is ze nou zomaar weg. Ga je ging nog even een, uh, iets toe te wensen. Nou, volgens mij heeft ze wel jou wat toegewenst, maar dan uh, was het een stukje geleden. Ja, maar kun je dan even terug scrollen en zo? Wat gebruik jij een vakterm, jongen? Ik ben ik helemaal niet van je gewend. Nou ja, maar van dit soort dingen hè, weet ik een heleboel. Dus eh, het kan best wel gezellig worden op het moment dat we gewoon even gebeld worden. Ja, maar ga jij nou alsjeblieft weg? Het is niet jouw avond. Ja, daar heb ik eh, voor de rest weinig mee te maken. Zolang de bier is, is het er dan, hè? Blok. Nu op zijn. En die mensen die. Uh, ze zou zeggen, Gus staat nu met de deur te wapperen. En het werkt wel. Het wordt heerlijk cool hier. Ik ga wat voor het figuur spelen. Oh, ja, je In het goede tempo he, want anders wapper ik niet goed. Er stel er altijd een vierde bij, maar die vierde heb je nodig om die oversprong te maken. Maar niemand snapt mij ooit. Want ook drie kwart maat is toch een soort van uh, in datzelfde vakje. Je slaat net die stukjes over, dus net zoals de achteraan drummen of de vooruit drummen. Nee. Ik denk echt van nou Ik zit daar swingend van de deur nog een beetje. Ja, dat is een walsje. Dat zijn dus walsjes. En die kun je dus met een heleboel verschillende akkoorden spelen. En als je nou met nog een extra hupje erin... slaat lekker, Bo, bo gaat slapen. Nee, Bo, je gaat nog helemaal niet slapen. Kom op zich heen. Saai hoor. Wat is er nou speciaal gebeurd? Floris heeft nog helemaal geen natte tronie. En dat zou die krijgen vanwege je natte broekje. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat natte broekje kwam vanwege dat ze gespeeld had in de tuin met een waterslang. En die ging helemaal keer en helemaal verkeerd. Zo is het gekomen, Floris. Je moet er niet allerlei rare dingen achter zoeken. Bo is een heel normaal en heel lief meisje. Nee. En in het archief slaan we dit gewoon niet op. Stuur alleen maar naar Bo. Ja, burger. Wel even naar Floris. Dat kan nu. En Dona, die heeft net de telefoon in me gegeven, dus wist uh, je? heeft vannacht niet geslapen omdat ze wist dat wij op de radio kwamen, wist je dat? Nee. Dat je daar zo slapeloze nachten van kunnen hebben, <laughs> daar ga ik helemaal niets van. Floris? Waar is Floris? Floris? Waar is Floris? Floris? Waar is Floris? Ik vond het een goede vraag om aan je te stellen, maar je geeft geen antwoord. Floris? Ja, ja. Waar is Floris? Hier. Hier? Oké. Okay. Hier. Oh ja, o oh ja, je moet nog even iets zeggen, Ik moet nog even iets zeggen. Lieden wij, wat spreken wij af over ons programma? Dat wij met z'n tweeën een liedjesprogramma gaan doen even. Gewoon één keertje, hè? gewoon gezellig. En dan zingen we gewoon allerlei uh, te gekke meezingers en dijenkletsers. Van Guus en Guusje en Guus. Ik vind Guusje en Guus vind ik veel leuker klinkt. Neem jij de telefoon even op? Wat doe ik dat? Dat doe je, moet dat ding optillen. Wat eruit ziet. Ja. ja. Optillen en eraf zetten. Ja, ja. ja precies. Hallo? Hallo? Hey. dit hey. Is, is, is ja, ja. dat een bekakte de stem weer? Ja, ik wil toch niemand dus. Zal ik mag weer even bellen hè. Oké. Okay. Nou, ja. gezellig. Ik zet je even wat harder. Een ogenblikje. Zo. Oh, jij ja, hebt de stream nog aan staan. Dan, dan gaan we zo meteen vreselijk piepen. Ik hoor ik hoor me zelfs nu pas terug. Ja, dat betekent dat we zo meteen gaan piepen met z'n tweeën. Eh, als je nou even de stream uitzet... Ja. of het volume... Ja. Zo. Ja, die... Hé, nou hoor ik je één keer. Oh, hoorde je me drie keer? Ik, ik hoorde je net op een gegeven moment nog een keer, ja. Ja, ja maar dat hoor ik de hele tijd bij jou met dat buffer. ik, ik buffer. <lacht> ik buffer helemaal ontzettend, toch? Ja, het is wel heel erg, hoor. Ik, ik ben de koning van de buffers. Buffer ik nog? De erbij? Verschrikkelijk. Ja, die, die doet echt zijn best om ook die buffers te maken. Oh. Maar, hey, maar wie is die meneer de pingelaar dan? Want ik kan, ik kan jullie niet zien. Uh, nou, dat is raar, want hij zit ontzettend te lachen op, de, op het beeld. Oh ja? Ja. Ja, ik heb je overnavend wel een paar keer gezien. Mij wel? Ik, ik, ik zie niets hoor. Ik weet niet waar ik op moet klikken. Uh, er is uh, bij Ridder Radio. Op die pagina, ja. daar kun je klikken op een dingetje dat heet Klik. Ja, serieus? Nee, er staat op Klik en er staat nog een ander dingetje op en dat heet Klik met CK. Nou, je kan op alle twee de klikjes kun je klikken, maar je kan er zelfs rondomheen ook klikken. Je klikt maar en draagt. En, en dan krijg je dus een schermpje nu in de uitzending. Met de radio, ik klik een klik. Ja. ja, en dan heb je dus een schermpje. Ja. En die zegt nu in op de... Die netwebkamp, ja, ja, precies. Die moet je hebben en dan, dan zie je mij ineens... Naar, nou, dat ik naar de kapper ben geweest... Kun je... Oh. Me... Netjes, hè? Dat is leuk. Ja. Oh, nog een keer Dat keer een keer een netjes. Dat is die keer een keer een keer een keer een keer een keer een een baard. Ik, ik ben helemaal veranderd sinds ik naar de kapper ben. een je een keer een keer Nee, je bent keer een niet, hoor. Ja, ik ben echt fris. Nee. Ik steek nu vier vingers op, moet je opletten, vier vingers. Ja, jou ja, nee, niet voor de gek. Ja, vier vingers steek ik op. En die duim zit voor mijn hand. Ja, dat, ja, dat, dat, dat zie ik nog wel, maar die meneer ziet er wel leuk uit, ja. Kijk. Ja, ja dat, dat is... Ja, de... je handen wel, maar die, die, die, die meneer die zit erachter. Dat is gezichtsbedrag. Dat is maar ja, maar die, die meneer heeft twee linkerhanden, volgens mij. Ja? Ja? Oh, goed, dan ben ik helemaal kwijt. Even kijken. Oh. Oh nee. Uh -huh. Ja, Floris, je ziet er best. Je ziet er goed uit. Heet... Nee, natuurlijk niet. Nou. Hi, Floris. Hallo. Oh, ik hoor Floris. Oh, jij? Nee. Ja. Hij, hij ging gelijk toeteren. Ja, maar waarom kan Floris nou niet eens even van een leuk duntje uh, eruit leren? Want dit, dit, dit, dit, de pingel, daar uh, dat krijg je nog meer slaap van en daar krijg je er warm van. Wil je een slaapliedje, hè? Nee, juist geen slaapliedje, oh. volgens mij. Nee, nee, een beetje waar je een beetje van op hebt. <laughs> nou, dan komt hij, hè? Ja. Maak je borsten maar nat, dan leg je de telefoon even neer. <laughs> Maak je komt ie. Heb ik van de week gehad gehaald tot de spuiten. Nou, ja, Floris, galloos Hoi. Zo, iedereen wordt. <laughs> Is, minstens Lilith is mijn naam en dan verwacht ik gelijk al raken klappen en petsen eigenlijk als iemand zoiets zegt als je wat zegt? ja zoiets jij hebt trouwens mijn naam ja en Rutger jij bemoeit je er niet meer mee Goh. ja ik heb Rutger in één keer stilgekregen. jeetje ja Lilith. Je kan Rutger nog krijgen, maar ik weet niet of hij nu nog wat zegt. Wie hadden we net werken aan de telefoon? We hadden net uh, Laris aan de telefoon. Oh, was dat Laris? Ja. En ja, die vindt dat ik pingel? Ja. Goh. Maar heb je Laris wel eens gitaar horen spelen? Nee. Nou, ik zeg voor de rest niks. Ik zeg helemaal niks. Maar die kan er ook wat van hoor. Maar ik vind dat ik wel pingel, maar ik... Uh... Ik vind het wel lekker aan het geplinkt. Maar Laris is een van de, de beste pingelaristen die er is. Oh, ja? Ja. Dit is altijd mooi. Mooi oh, hè? Ja. ja, het is veel te warm bij Netty. Heb je een afkoelend uh, duintje of zo? Anders draaien we gewoon even een gezellig joint. En een muziekje. En een muziekje. Dat is een goed idee. En dan moet ik wel even de juiste knoppen vinden. Ik weet niet meer waar die zitten. En ondertussen is Jaap mij een gigantische partij... Uh, ...dinges aan het opsturen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het maar aangenomen en geaccepteerd. Ik denk, als ik nog meer kan bufferen, dan doe ik dat graag. Het is allemaal voor de goede zaak. En. Dat was toch weer een vette buffer. Doe ik het goed, met Ik hou het meest van vrouwen. Een vrouw is wat ik doe, Een vrouw is wat ik wil. Dat oh, is dat we een ja, beetje ja, pingen en dat dan iedereen moet over ook... dat we eigenlijk gewoon een programma hebben op binnen radio. Dan... Zelf dat we zelf ook niet studeren. Nou. Ja precies, jij studeert gewoon als Laat die mensen gewoon plaatsvallen. En zeggen we, zo... ah, ja ja. ja. Nou, we begrijpen het wel enzo, maar achter die jongen ook begrijpen hij niet anders. Dat soort dingen. Of hij is aan het studeren, we kunnen het ook heel serieus maken. Hij is aan het studeren, je moet niet storen. Daaaag! En dan leggen we gewoon keer weer de telefoon in. Dat er gewoon heel veel mensen achter elkaar gaan bellen Inzien, dus dat is Een dirigent op Jan is geen dirigent op Dus op het ogenblik is het ongedirigeerd. Kijk, en als Jaap Agnes was, als Had hij nooit mooi builtje daar neergekomen? Ja, hé, hey, dat geeft te denken, hè? We lopen even met Lilith mee, uh. kan dat? Toch? Het is onbeleefd, dit is niet netjes. Nou, Esmeral uh, zit goed in de foto's op de ruimte. We bufferen gelijk even bij. Zo? Zal ik zo nog een buffer doen, hè? Maar nee, eigen ah. We zijn nou doen, buffers geen klingend. We maken heel grote buffers. Ja, buffer. Ja. Wat? Ik, ik buffer. het zo niet Nou, Dona, kom op met het waterijs, man. Eén ding is waar is het een waterijsje. Kom op. Liedewij, die pikt het voor mij in. Ai, ai, ai. dit is veel makkelijker voor je naar Liedewij dan voor mij, want ik zit zo verder weg. Stomme. Ik Maar volgens mij vindt Jaap dat alleen maar omdat er zoveel kant aan is. Heel veel kant. Je hebt gezegd dat ik een dikke precies terug heb. ziet helemaal uit als het goed is. Ja, dat was echt een super buffer. Het is bijna genoeg. Mag ik nou gaan kiezen, Je mag nou weer gaan kiezen. Hé Eindelijk die buffers. Zal ik die buffers weg doen? Ja. Nou, wel rustig, show. Even wat, Lom. Wel rustig, show. Moet je, je moet het in een buffer zetten, dat is het leukste. Rustig. Ik dus wacht het tot er een buffer komt, hoor. Ja? Deze was ik op de goede tijd, hoor. jij? Rustig. Ja. Je had hem. Punten. He -he. nou. Iedereen gaat slapen. dus ja Jij mag pielen wat je wil. Biel, biel, biel, biel, biel, biel. Maar dat ligt aan Flores net niet. Dat ligt echt aan Flores, Dat het webcambeeld verspringt en eh, dat het heel klein wordt, ja. <tot> Gewoon ergens naar binnen. Gewoon in mijn binnenzak. Helemaal geen probleem. En laatst zat ik hem een keer in mijn portemonnee. Maar er bleek dus een gat in te zitten. Dus... Ik dacht eerst dat zit in mijn hand. Maar het zat in mijn portemonnee. Hè? Toen moest ik dus eens helemaal onderuit mijn zak grabbelen. En toen zag hij er niet fraai uit hoor. Maar ik alvast het. En hij is weer helemaal... Hij blijft de groter. Ik kan er ook niks van. Dat jij hem zo groot kan zien, jong. Esmeralda, doe even wat haar voor je oren. Haren voor je oren. Haren voor je oren. Je oren niet nodig, toch? Heb jij speciale pokeroren? Dat kan. Ik heb mensen gezien die zeiden dat ze speciaal pokeroren hadden. Dat ze de meest gekke dingen dan konden horen. En. toen wisten ze gewoon nee, hoe het moest. Dus ja, pokeroren. maar ik zou er haar overheen doen. Gaat het over poker? Nee, het gaat over haar over je oren. Oh, poker? Nee, dat is tegen, tegen muggen bijten in je oren. Echt waar? Ja. Oh, dat goed zo. Ja, ja ik, ik bedenk het net ter plekke. Ik heb in één keer zo'n uh, medelij, met die, die boldies. Ja. Ik heb allemaal muggen in de oren, dus dat blijkt En een citroenplant kopen. Nou, Laris, zal ik je een tip geven? Doe een citroenmelisse. Maar als je een citroenplant koopt, dan krijg je dus zo'n boompje. En dan komen er citroenen aan. En een, aan een citroenmelisse heb ik nog nooit citroenen gezien. Maar het probleem is bij citroenmelisse, is, dat is nou een echte... Uh, ik zal maar zeggen, een, een, een uh, d -d -d dus uh, ja, dus geen pelargonium of zo. zoiets is het, maar in ieder geval, daar kunnen mensen allergisch voor zijn, dus ja, dus moet je niet bij iedereen op de slaapkamer zetten. Dat zou ik niet doen, maar het helpt wel. Weet je wat het beste helpt tegen muggen? Dat is walnotenbladeren, lieve mensen, walnotenbladeren en. Die kun je ook heel mooi vervrommelen en dan heel mooi oorsieraden maken. En dan blijven je oren ook geheel en al vrij van muggen. Walnotenbladeren. Zo grappig, de enige die de echte term gebruikt, wie neemt deze uitzending op? Dat is Jaap. Want voor de rest, iedereen noemt het Jaapen. Het heet gewoon Jaapen. Heb je die uitzending gejaapt, Lijs? Ja, ik heb die uitzending gejaapt. Wat oh, te gek, man. Te gek, dat jij me hebt. Dan ken ik het nog even aan. Die... Heb jij die andere uitzending misschien gejaapt? En zo. en zo ging het gewoon. En zo gaat het gewoon nog steeds. Kun jij eventjes uh, je ogen dicht doen, misschien? Ja. En dan even voorstellen, Laris ter Huis. <lacht> dus jij verbeeld je gewoon even nu. Wat? Je bent bij Laris in huis, je doet je ogen dicht. Ja, mensen kunnen je zien op de webcam, je moet je ah, wel je ogen dicht doen. Ja. Nou, <lacht> ja. oh, het is niet een erg. Ik app heb nu mijn ogen dicht. Je hebt nu je ogen dicht. Nou, stel jij eens even voor je bent bij Laris in huis. Mm -hmm. Laris heeft een voortuintje, een grote achtertuin. Mm -hmm. Jij bent het in het huis wat tussenin staat. Ja. Nou, en kun jij misschien voor Laris eventjes de citronelolie vinden? In het huis? Ja, het is in het huis. Wat heeft die tuinen dan mee te maken? Dat is om even het huis te piepen waar het huis is. En ik denk... Snap je, het huis is tussen die twee tuinen in. Ja, ja. Ehm... <laughs> um... Ik denk dat de citroenelolie... Uh, ...bij je kruiden staat. Bij je kruiden? Dus het zou gewoon in je keuken te vinden moeten zijn. Oké. Okay. Laat eens, kijk eens even in je keuken. Bij je kruiden. En... Uh, ja, Floris heeft het 99,9% van de keren goed... Dus behoren je zo meteen als je het gevonden hebt Dat bij de kruiden. Kijk. He, he. Oh, nee, zei ze is het niet. Nee, precies. Je moet lachen. Ja. je nee. ziet dus niks vrijwillig, hè. Je moet lachen. Hé, hey, nee, gaat weg. Nou. Nah. Flores. Je 0,01 procent... Uh, faal oh oh oh oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ja daar staat een p ja het bruine hangkastje aan de, aan de muur een bruin kastje hang, heb je een bruin kastje hang, Laris aan de muur. Laris we zijn ermee bezig heb je een bruin kastje een bruin kastje en dan burger even bellen want dat is nou ik wou bijna zeggen een bruine doos maar dat kan je niet zeggen natuurlijk dat kan je niet zeggen dat soort dingen speel jij er eens wat over? hij heeft er nog een hondje bij hij had al zo'n heel klein hondje ja. maar daar heeft hij nog een hondje erbij wat voor hondje zou hij hebben? volgens mij had hij van die Pim Fortuin hondjes slaapgaap hé, hey, nou kijk, als slaapgaap erbij is dan gaan we er even voor zitten toch? ja, nou, ik zit al hoor ik zit ook al voor oké, okay, nou Hé, hey, slaapgaat. Wat ontzettend leuk dat jij er bent. Oh, we hebben Round Midnight niet gespeeld. Nee, maar de, we kunnen, de tijd die doet er niet ter zake, heb ik geleerd van het red, red. Het is nou eigenlijk helemaal nog geen 12 uur geweest. Dus je kunt het altijd spelen. Heb jij telefoon van Lilith? Nee. Niet? Jij wel, want jij had er net een telefoon. Was dat Laris? Nee, dat is Laris. Dat is Laris. Maar die belde zelf. Oh. Want jij hebt de horen opgenomen. Ik bel bijna, al, al, bijna altijd omdat jullie niet bellen. Nou, <lacht> dat een goede reden om te bellen. Dat is een goede reden. Maar Laris ja. belt nog eens een keer. Ja. Dat lijkt me gezellig. Een van de dingen bijvoorbeeld, van dat je kan bellen in dit programma, is je mag het hele programma overnemen. Want wij hebben veel betere dingen te doen eigenlijk, toch? Ja. Vind je niet? Ja, ik heb veel altijd... Altijd veel betere dingen te doen. Dus ja. Lilith. Uh, ik weet dat het nergens over gaat, maar dat is het onderwerp van dit programma. Dit is het onderwerp. Maar als je een ander onderwerp wil, of hebt, of weet... Doen we dat? Oh, Flores, pak die spin! Pak die spin! Pak die spin, Flores, pak die spin! Ah, nou, nou doet net het al. Nee, Ineke, jij moet naar bed toe. Nou, het is echt wel weer... Nou hebben we het echt wel weer een beetje gehad, hoor. Zo, zeg jij. Ineke? Denk toch eens aan je gezondheid, meid. Veel te laat voor je nu. Veel te laat. Ineke, denk aan je gezondheid, meid. Ineke... Floris. nou, dat heb ik iedere nacht en wat schiet ik ermee op? Helemaal niet. Helemaal niet. Iedere nacht heb ik dat. Dan kan ik niet slapen en dan hoor ik Dat Vind ik stuus, uh, in een slecht excuus, in de Red, die weet het altijd weer beter. Dus uh, spinnen zijn namelijk uh, erg nuttig tegen vliegen en muggen en zo. En, en ze zijn ook erg nuttig tegen vervelende vriendinnetjes, vind ik altijd. Weet je wel, ik, ik, overal waar ik kom neem ik altijd gewoon in een Lucifer-doosje. En op het moment dat het me niet meer bevalt, doe ik gewoon het Lucifer-doosje open. <laughs> nou, dat werkt hoor. Laat me één ding vertellen, dat werkt echt. Maar wie weet heeft Lillet veel betere trucjes. Je weet het nooit. Mijn kat, die vangt die eet ook graag maar spinnen. Lekker, is. Hé, hey, maar Burger, je altijd olie. Neem olie, dat is een hele gouden tip voor Burger helemaal geen hamburgers meer te eten neem gewoon olieburger en spinnen zijn lekker dat is ook belangrijk ook lekker Er is net een flesje van het een of andere... Is er zoek geraakt. Flores uh, heeft echt zijn best gedaan. Ik, ik heb het gezien, jullie hebben het kunnen zien op de webcam. Hij deed ook echt zijn ogen erbij dicht. Ik heb trouwens een huis met twee thuis die ook, ook een kelder? Je hebt je misschien verwaard met dat andere huis. Ja, een kelder. Dan wel. moet je... Je moet aan Laris even nu vragen of ze ook een kelder heeft natuurlijk. Laris? Laris? Heb jij een kelder? Een kelder, Laris? Laris? We wachten gewoon even op Laris en dan... Heb je een kelder? Ja. we spelen maar even een buffer dan. Nee, ze heeft geen kelder. Dus je was echt in de war met dat huisje. joh. Zet wel pech, hè? in gaan je... met 7-2. Ja. Hallo. Hallo? Lilith. Ik... Even kijken hoor. Hoor je mij nou? Ja, een klein beetje. Een klein beetje? Mm -hmm. Oké, okay, nou ik doe mijn best om zo hard mogelijk te praten. Oké, okay, schreeuw maar. Ik schreeuw. Schreeuw. <laughs> Hallo, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oké, okay, nou, ik, moet ik zo blijven schreeuwen? <laughs> Ik ga even van de apparatuur af Geef ga even de gang in Hallo Ja ik hoor je Ben je er nog Ja ik ben er nog steeds Oké okay. heb je een goed onderwerp Nee want het gaat dus echt even Tien keer over hè Nee maar dat is juist het onderwerp Dat tien keer over gaat eh, Nou kijk het is namelijk zo Dat het hele leven gaat al ergens over hè en dan hebben wij twee uurtjes en dan gaat het even helemaal nergens over. Oké. Okay. En mensen mensen ook wel eens dat ze dat missen en zo. Dat het nergens over gaat. Nou, hier kan dat allemaal. Dus heb jij nog iets te vertellen wat helemaal nergens over gaat? Nee, ja, eigenlijk niet. <lacht> nou, dat vind ik een heel mooi verhaal. Kun je beginnen bij het begin? <lacht> Omdat nergens over gaat. Ja, dat is het begin. Het ging en toen... Het nog steeds nergens over. En toen ging het nog nergens over. Nou, je maakt het wel spannend, hoor. Je hoeft niet meer te schreeuwen, hoor. Oh, ik hoef niet meer te schreeuwen. Nee. Nou, ik eh, heb pijn mijn stembanden, bijna ook. Ja, kan ik kan me een beetje voorstellen, ja. Ja, nou, dan ga ik gewoon weer gewoon praten. Lukt dit zo? Ja, gelukkig, maar... Dat vind ik veel prettiger. Hé, nou. Ja, klinkt je ook veel warmer. Nou, ze iets wat helemaal nergens over gaat en toch belangrijk Ach, voor je is. Ik je, iedereen echt, heeft ik iets. Maar op te slaan. Nee, maar iedereen heeft iets. Ja, wat echt nergens over gaat, waar die toch heel erg aan gehecht is. Wat is jouw ding wat helemaal nergens over gaat en niet belangrijk is en toch zou je dat nooit wegdoen? Dus alles wat je hebt is eigenlijk heel belangrijk voor je? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En is er iets wat extra belangrijk is voor je? Maar uh, daar wil ik het eigenlijk ook niet over hebben. Dat houden we geheim? Nee, niet geheim. Maar het is wel mooi en toch pijnlijk. Oh, het is super mooi geweest. Gewoon super mooi geweest. Heerlijk geweest. En, ja. en daar kun je nog steeds van genieten. Ja, ja, dat ook wel. Maar ook omhuilen. Ja, omdat het er niet meer is. En het ja. is dus iets. Ja, je zit veel... Maar weet je wat ook mooi is? Om te huilen om niets, gewoon. Nee, dat kan ik niet. Dat ik heb je nog nooit gedaan. Ik altijd om iets. Want ik kom ik overal... Ik heb altijd om iets huilen. Nee, maar overal heb je altijd van die lachtherapieën en zo. Ja, en nou, ik wat, zat... wat voor bullshit is dat, zeg. Ik zat van de week te denken en huiltherapie lijkt me geweldig. Oh, nee. Nee, hoor. Nee. Mijn huilen heeft een reden. Mijn lachen heeft ook... Alles heeft een reden. Ja, alles heeft een reden. Ja. Uh, ik ben heel erg uh, uh, zaart Echt wel? Hè? Echt wel. Hoe kan dat nou? Ja. Ben ik gewoon. Dat verwacht ik helemaal niet. Nou, ik piep nou niet meer als het goed is. Nee, mag het helpen? Nee, ik piep nou niet meer. Maar. Oké. Okay. Er zitten hier nog meer mensen en die wilden ook meeluisteren en dat, dat nou. kan nou niet meer. Mooi zo. Nou, oh, dat vind jij goed. Maar we zijn op ja. de radio mensen, die horen dat wel. Ja, nou is prima. Dat vind je goed. Ja hoor. Oké. Okay. Ja, ik kies er echt zo duidelijk voor. Nou, maar. Maar vertel eens eventjes uh, waarom, waarom je het eigenlijk vervelend vond... dat het helemaal nergens over ging. Ja, ik heb toch wel... Ja, ik heb gewoon graag dat het ergens over gaat. Als het over het maar gaan. Ja, maar over maar Michael Jackson... Goed, maar dat het maar gewoon ergens over gaat. Uh, dat mensen dus even moeten nadenken ergens over... Ook zo prettig. Nou, maar meeste de meeste mensen... Na? De meeste mensen zitten nu de hele tijd, die zitten... Het is jammer dat je het verraadt, maar die zitten dit hele programma al na te denken waar het over zou kunnen gaan. Nee, echt waar? <tosses> Wel, nee, die zitten over uh, van alles en nog wat te babbelen. Dan moet je eens een beetje beter, hoor. Nou, ik zit heel goed op te letten. oh ja, hoog, ja, nee. laag, ha, ja, die dank je. Tien keer nergens over. De, dan Die chat, die je gaat... heel. prima. Het zijn hele interessante en intellectuele programma's die we maken, hoor. Mm -hmm. Ja. Het stimuleert de creativiteit bij de toeren. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. <lacht> Heb je... Probeer nou eens gewoon eventjes... Je bent nou op de radio. Ja. Wat wil je nou al je hele... Van wat wil je nou al je hele leven lang tegen iedereen zeggen? Ik wil helemaal niks meer leven lang tegen nou, iedereen zeggen. Wat wil je sinds gisteren tegen iedereen zeggen dan? Ook niet. Ook niet. Jij hebt eigenlijk helemaal niet. niks te zeggen ook. Ik heb niks tegen iedereen te zeggen. Oh. Ik heb wel eens, uh, iets te zeggen tegen specifieke personen. Nou, zeg eens wat maar tegen specifieke personen. Maar dat doe ik dan, dan ook. Okay. Nee, dat doe ik niet op de radio. Dat doe ik wel direct in ja. En, ja. En, en hoe reageren ze daar dan op? Nou, niet altijd even, even gezellig. Maar wat zeg jij dan bijvoorbeeld tegen zo iemand? Uh, wat ik dan tegen zo iemand zeg. Nou, soms zeg ik heel lief. Van oh, wat ben jij lieverd dat je dat voor mij gedaan hebt. Nou, ik zal uit. Waarom? Ja, het voelt heel bijzonder wat je zegt. Ben je dat nou? Ja. Nou, ik heb het vanmiddag tegen mijn vader gezegd. Geweldig. En met mijn vader heb ik al jaren geen contact meer gehad. Maar die heeft iets heel bijzonders voor me gedaan. En ja, dat heb ik tegen hem gezegd. Maar dat doe ik dan ook rechtstreeks. En hij, ja, ik hij reageerde ook positief? Ja, ja. Fantastisch. Ja, vond ik ook. Wat mooi. Ja. Je hebt dus eigenlijk iets heel moois meegemaakt. Ja. Dit gaat niet zomaar ergens over, dit gaat echt ergens over. Ja. Wat geweldig. Vond ik ook. Ik ben nog steeds heel erg blij. Wat gaat ineens ergens over dit programma? Mm. De rest nog. Ja. Nou, ik, ik zal eens even vragen of er nog gepingeld kan worden, misschien. Zal ik dat doen? Doe maar. Ja, oké. Okay. Misschien kan er iets van Michael Jackson gepingeld worden of zo, maar je weet ja, het wie nooit. Weet. He? Wie weet, wie weet, Hij heeft nog... zijn er nog meer mensen die wat te zeggen hebben? Ja, dat kan ook. Dan leggen we nu oh. even de telefoon neer. Oké. Okay. Ik ben blij dat je gebeld okay. hebt. Geweldig met je te praten ik ben nou op met schreeuwen! Sunshine. <laughs> lemon on the moonlight. Let me the Let the breathe. Nou? Ik vond het geweldig. Was of het? het smaak, wat niet? Het was hartstikke leuk. Moonlight. Good time. Speelde Michael Jackson? Ik vind het echt werkelijk geweldig. En Floris is namelijk een van de voormannen van de introband. Mm -hmm. En daar hebben we het eigenlijk vanavond nog niet over gehad. Al een tijdje niet, waarschijnlijk. Al een tijdje niet. Maar ik moet ontzettend pissen. Oh. En heb jij een voorbeeldje van de introband? Ja, ik denk ik wel. Of moet jij pissen? Nee, ik hoef niet. Dan mag jij eerst hoor. Nee, ik hoef niet. Dan ga ik, dan doe jij de introband. Intro, introband, komt hij aan? Hè? soms te weinig gewoon. Je wordt gewoon heel vaak doorheen gekletst gewoon door die intro's. Alsof die intro's er niet toe doen. Ik vind het zo stom. hè. Mensen zouden eens wat meer respect moeten hebben voor intro's. Ja. <lacht> ja. vind ik niet. Ging het ergens over, trouwens? Ja, ja, dit, het ging over intro's. Huh? Dit, dit was het. Ik kon die mevrouw net niet horen. Wie was die mevrouw? Dat is een heve mevrouw. Wie was dat? Dan? Lilith. Lilith was dat, hè? Oh ja. En ze heeft vandaag de vader bedankt. Bedankt. ...voor iets geweldigs wat hij voor haar gedaan heeft... Goed. ...en ze had al jaren geen contact meer met hem... Oh ...en hij vond het ook geweldig... Hm. Nou, fantastisch... ...mooi hè... Ja. ...kijk, dat zijn nou de dingen... ...die ineens loskomen op het moment dat het echt... ...nergens meer over gaat... ...dan komen ineens dat soort mooie juweeltjes... ...komen bovendrijven... ...kan je goed van worden... ...op dat soort momenten... ...nou, ik raam en de meeste mensen... kunnen uit zichzelf... ...ik ben veel saaier... Hè? Thank you. zoiets als jij uh, iemand met een vast telefoon je kan ook bijvoorbeeld dat ding opnemen en dan de koptelefoon opzetten en dan in indrukken kijken wat er gebeurt Zal ik goed even kijken? Moet je die kop toch gewoon opzetten? Ja, jij dit dit dit dit Gaat dat dit Oké. dit dit dit maar aan één kant, hoor. Komtie. Met Netty. Dag net Hey, Floris! Hoi, ik dacht eigenlijk dat ik God op de telefoon wil krijgen. Wie? God. Christ, ga God voor je bellen. Nee, de goede. in. <laughs> Ja, ach ja, dat gaat wel. Het is zomers Het ziet er goed uit! Vind je? Ja! Dank je. Ja, dat zie je. Oh, ik zal. Oh, ik hoor mijn de stem nu in één keer. Ik zal ook even heel rustig praten. Nee, maar jij bent geen God voor mij hoor. Nee, ja, niet voor mij. Maar Guus ook. Guus, je ook geen God. Nee, ik ook niet. Nee. Zijn we het daarover eens? Daar zijn we het over eens. het gaat weer nergens over. Weet je wat God voor mij is? Nou vertel. Zeg eens vertellen. Ja. Ik werd vroeger als kind voorgelezen uit Ot en zien. En toen kreeg ik ook in de gaten dat sommige mensen dat God hadden en dat heb ik nooit uit elkaar kunnen houden. Dus God moet is. Heb, hoor. God de, is zeggen ik heb eens op een computer zag te zitten. Ik zie René Via René's computer en René ligt al te slapen. Oké, okay. ja, nou. nou hoor ik je. Ja. Dus die Ot keer Ot en zien? Ja. Ja, nou daar werd ik vroeger net ja? voorgelezen. Ja. En toen werd er ook over God gepraat, en die heb ik nooit uit elkaar kunnen houden. Dus als, als Dat dus mee... is gewoon o te zien voor jou. Nou ja, God dan bij Ot, Ot vooral. Ja, God. Dus... Dan doe je gewoon God met een T. O, Ot met een T. Oh, ik dacht met een D was Nee. Oh, is het anders. Wat de ik had over jezus, dat gaat niet over mijn zus. Dit gaat over jezus en Nico de Mus. Niet over de Bijbel. Jezus en Nico de Mus. Nee, maar wat leuk dat ik jou een keer hoor, zeg. Dat is heel lang geleden. Wat is het, ja. Ik geef de koptelefoon door even aan, uh, aan Guus. Ja, is goed. Pimmel maar even lekker verder. Ik vind wel lekker Ja, ik, ik zit dus nu met een koptelefoon op. Ja, en met mij aan je oor. Nou, ah, wat ja, ja. ellende. Lekker warm. Ja, nou. Het kan ook zo anders, weet je nog? Ja. Ach nee, dat zijn we al, een vergeten. Joh. Geet altijd alles. En ik vergeef ook altijd alles. Nou, ik vergeef altijd alles, maar ik vergeet niet altijd alles. Nou, we hebben een onderwerp. We hebben een onderwerp. Waar gaat het over? Het gaat over uh, wel dingen kunnen vergeven, maar ze niet kunnen vergeten. Uh, je moet dingen uh, eigenlijk nooit vergeten, ja, want dat is gewoon de geschiedenis, ja. maar je moet daar nooit meer iets mee willen doen. Dus je, je kan rustig onthouden, als er maar niet meer een extra gewichtje op ligt, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Je moet het uh, loslaten. Goed je mo verder. moet het wel echt vergeven gewoon. Ja, en op het moment dat je het vergeeft, geef je het het plaatsje. Ja. Maar je vergeet het niet, want dat plaatje is er. Dat daar kan je terug. Uh... En daar kunnen we altijd nog een feestje voor houden volgend jaar. Ja, daar kunnen we een feestje voor houden. Toch? Ja, ja. Maar jij bent er niet bij hier nou in december hier. Dat heb ik al in de gaten. Niet. Nee, want jij komt met een lucifestoosje met een spin erin. En jij houdt niet van spinnen? Dan ben je hier niet welkom. Nou, ik neem alleen maar een spin mee die gewoon doodgemaakt kan worden. Nee, je mag alleen een dode spin meenemen. En die leg ik dan stiekem onder je hoofdkussen. Nou, dat dacht ik niet. Uh, dat dacht ik niet. Want dan ga je midden in de nacht hier het huis nog gaan. Dat kan ik je vertellen. Aan je voeteneinde. <laughs> nee, hoop niet. Nee, joh, we wonen hier met, met allemaal vijverpartijen achter. Hè? Oh, en dan heb je af en toe zulke vieze, dikke, nare spinnen. Nou, echt. En ik heb nu van René geleerd, als ik alleen in huis ben... Want ik moet ze natuurlijk doms hebben, hè. Je moet ze dood hebben. Ja, nee, ik daar dat, dat moet dood, want anders kan ik niet zitten hier in de kamer. Dus dan pak ik een bus met haarlak. en dan spuit ik haarlak erop. Dan worden ze, de pootjes een beetje stijf. Ah, wat oh, dat is dierenmishandeling. Ja. ja, dat klinkt heel gemeen, maar dan moeten ze hier niet binnenkomen. Ik heb verder geen idee. ik moet hier niet binnenkomen. Daar oh, heb ik een heel goede tip voor je. Ja? Je moet je hele kleine bordjes maken. Ja, met niet binnenkomen. Niet binnenkomen niet, niet, niet, en dan ja. op zijn spins, hè? Ja, op zijn spin. Niet op ja. spin, niet op spin. <laughs> ja, echt waar. Ja. Dat werkt. Nou, ik wil dat best dus wel proberen. Probeer het maar. Ja. We hebben hier af en toe avonden dat het hier achter thuis in helemaal bezaaid ligt. Met allemaal van die hele dikke naaktslakken. Ja, lekker. Die allemaal van die vijvers joh. Die nou, naaktslakken... Hebben... Oh, dikke spinnen, daar kan ik maar huilen. Oh. Die naaktslakken... Nettie. Die naaktslakken... Net ja. Die moet je die gewoon... Zijn die zijn groot, hoor. Die ja. net honderd drongen. Ja, precies. Die moet je vangen... En, je, ja, en moet die moet doen? je in een uh, grote schoenendoos zetten met meel erin. Gewoon bloem. En wat bloem. gebeurt er dan? Nou, dan gaan ze die bloem eten, dat is meel. Ja. En poepen ze allemaal bruine en zwarte drolletjes. Maar <coughs> op een gegeven moment poepen ze wit. Nou, als ze wit poepen, huh? dan kun je ze heerlijk wokken. Maar dat meen je niet? Ja, ja serieus. Jij niet voor de gek te houden, Nee, hè? ik zit je niet voor de gek te houden. Want ik ben gek op wokken, dat weet je. Nou, ik zit je niet voor de gek te houden. Dit is serieus maar. <coughs> Ik vind het is een raar verhaal. Ja, het is een heel raar verhaal, maar zo maak je goede slakken. Dan heb je dus gewoon Escago, maar dan zonder huisje. Uh, ja, maar die huisjes kun je loskopen in de winkel. Ja, die kan ik er gewoon opzetten als Ja. het <lacht> dat <is waar. lacht> Ja, dat is waar. Maar echt hoor, nou, ik, ik heb hier over gewoond, hè? Daar nee, heb ik dat nooit gezien. Nee, maar je moet gewoon. Je moet gewoon naar het eerste de beste wokrestaurant gaan. Ja, ja, daar eet ik altijd kikkerbilletjes. Ja, maar je moet gewoon zeggen dat je daar gewoon voortaan gratis wil komen eten. Ja, dan neem ik mijn eigen... En dan kom je iedere week, week... Nee, iedere week neem je je schoenendoos mee. En dan ja? zou je zien, die Chinezen zijn daar blij mee. dus ik kan er, ik kan er nog uh, een nieuw ja, eigen... Ja, je is. moet wel kunnen laten zien dat ze wit poepen. Dat ze wit poepen. ja, maar ja. hoe kan ik dat nou zelf zien als ze in de mail zitten? Nou, ze zitten in die mail en die eten ze dan op. Ja. En dan haal je al die zwarte poepen haal je steeds weg. ja. En dan op een gegeven moment zie je alleen nog maar witte poep. En toch moeten ze elke dag poepen. Dus als je vier dagen geen poep meer ziet, dan weet je dat ze wit poepen. Nou, je ziet echt uh, witte drolletjes. O, oh, schetser! Ja, nou, het is een leuk onderwerp, maar het is wel ranzig. Nee, het is net zo lekker als kikkerbilletjes, Misschien nog wel lekkerder. Oh, dat wil ik best proberen. Maar dan neem meen je dat? Je zit me echt niet voor de ja, gek te het houden. ik zit je he? echt niet voor de gek te houden, nee. Nou, dat probeer ik gewoon, hoor. Er doet een beetje knoflook en alles overheen. Dat lijkt me best wel lekker. Slakken zijn echt heel goed even. Oh, weet je wat ik kan doen? Ze komen altijd in het najaar, die nare slakken. Hier. En dat is het echt bedol voor. Op de muur, overal zitten ze. Dat ik denk ik van, wat zit daar nou aan de muur? Nou ja, dat wil je niet weten. Ik kan er wel wat bewaren in het doosje. En als jij dan in december komt, mag jij hier proeven? Ja, goed idee. Dan kijk ik, en dan proef jij eerst of het He, goed is. Ja, heel goed idee. Nou, ik kijk alleen maar als ze wit poepen. Nee, dat, daar heb ik dan al opgelet. Oké. Okay. Dan poepen ze al wit tegen die tijd. En dan kom jij hier, weet je wel, vlak voordat we naar het glazen huis gaan. En dan bok ik even die naagslakken voor je. En als oh. jij zegt, Nettie, dat is lekker. Nou, dan eet ik even samen met je mee. Oké. Okay. Nou, geweldig. Nou, dat ga ik doen. Ik vind het een gouden afspraak. Ik ga een kilo uh, meel halen. En, ja. Uh, ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. En die spin, die hou je daarna. Want het is heel jammer. Je kan een spin meenemen vanuit Utrecht. Maar dan komt hij niet meer met je mee terug. Dus dat kan je beter niet doen. Ja, maar je, je kan bent als een ook je bent als een De meeste spinnen zijn ook goed te wokken. Uh, ja, nou ja, dat vind ik prima. Ik durf alles te eten uit te wokken hoor: sprinkhanen en zo die dingen. Wat je nu tegenwoordig, dat willen ze toch? Uh... Spinhalen zijn verrukkelijk, echt veel lekkerder Ja, die zijn echt heel halen. lekker. Mijn zoontje heeft ze gehad op school. Ja, echt heerlijk. Die heeft dat moeten proeven. Alle kindjes hadden gerild, maar mijn zoontje is net als ik, die proeft alles. Nou, en die zei: Mam, het is best lekker. En meelwormen, ook heerlijk. Ja, meelwormen heeft hij ook gehad. Ja, ja hij vond het lekker. Ja, is echt goed te eten. Ja, hij vond het advies. Maar ik ga hangen, dan kunnen nog andere mensen. Want ik weet, Burger die zit te branden op zijn stoel. Oké, okay, nou, ik dat weet van Floris of hij de tijd wil opvullen dat uh, Burger kan bellen. Oké, okay, nou, en uh, heel veel groetjes aan Floris. En ik wens hem heel geluk. En dat hij er nog jarenlang zo uit mag blijven zien. Nou, oh, dat gaat hem lukken. <laughs> Oké. Okay. Hoi. Dus kikken elkaar. Doei. durft echt niet te bellen hoor. Dus je mag ook wel voordringen. Dus ja, mag rustig voordringen ik. Even, ik heb iemand uit Almelo, ogenblikje. Moet je, kun je even stil zijn? Ja. Boer Beukermijn. U bent een beetje zachtjes. Oeh, moet even kijken. Of volgende moet niet mijn toestel onderste boven zitten. Nee, ik ken hem toch goed. Ja, ik zal even de radio wat zachter zetten, want dat moet ook alles herhalen. Ja, ben ik nou goed te horen? Kan jij iets horen? Nee, niet goed. Uh, Niets. F... Nou, ik kan het niet harder zetten, hoor. Nou, dan gaan uh, ik ga me vragen aan Floris of hij aan dat knopje ietsjes harder kan zetten... ...dat Floris misschien mee kan luisteren. Zonder dat hij gaat piepen. Erg. Nou, ik vind jou ook heel zacht klinken. Ja, maar ik ben heel zacht. Uh, okay, okay. Ik, hey, ik heb uh, net van Rillet begrepen dat ik niet moet schreeuwen. Uh, nou, dat valt wel mee, hoor, vind ik op de radio. Nou, dan kan ik toch best wel schreeuwen tegen jou dan! Nou ben je duidelijker? Zien wel? <laughs> <laughs> ik schreeuw gewoon tegen jou, er is helemaal niks mee aan de hand. Oh jee, oh jee. Maar vertel eens even, heb jij een onderwerp? Of ik een onderwerp heb? Ja, het ging er net over spinnetjes, he. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik ben nog gek op de natuur, hè. En ik heb het, uh, nou, als ik ergens graag zou willen wonen, dan, dan wil ik een beetje voor alles en nog wat in mijn omgeving hebben. De zee, de duinen, de bos. Zijn je nou een wc? Hé? Zei je nou een wc? Nee, ik zit, ik zit niet op de wc, nee. Nee, maar je zei wc dat je dat nodig had. Nee, de zee. Oké. Okay. Ja, kijk, en uh, was ik vandaag in uh, Berga. En uh, ja, daar hebben ze ook alles, weet je. Uh, heel veel bossen. Ze hebben een veel bredere tuinstrook als hier in Den Haag. Het is dus misschien uh, 300 meter en dan je uh, Scheveningen de erom Den Haag. Maar bossen hebben we hier niet veel. Ja, het Aafse bos, maar ja, dat zit ergens midden in de stad of zo. Maar uh, ik, ik, ik kwam daar zo dacht ik, zo mooi, ja, weet je wel. Maar ja, weet je het nog altijd. Wat daar on, vlak aan de kust woont, is allemaal villa's en uh, weet ik veel. En de gewone mensen die wonen gewoon, zeg maar, in meer richting Londin, Maar ik heb nooit geweten dat het ook maar, maar maar 7 kilometer aan de kust ligt. Dat is net zo ver als van hier van Scheveningen naar uh, Rijswijk, zeg maar. Dat is ook niet zo'n 7 kilometer. Een mooie stad trouwens, al, al, al maar haal ik het van, ja, ben ik uh, op de terugweg eventjes lang geweest. Maar wat een mooie binnenstad hebben ze daar, allemaal historische gebouwen, het lijkt alsof je in Delft of ergens ja, een gauw daar rondloopt. Dus. Ja, het is echt mooi daar. Versta je me niet? Nou, het is echt mooi daar! Ja, het is heel mooi daar, ja. <laughs> een kunstdorp, zeggen iedereen Kustdorp een kustdorp, ze bedoelt kust. Nee, Bergen is een kunstdorp! Ja oh, kunstdorp. Ja, Bergen! <laughs> uh, ja, de enige echte maken. Nee, dat is niet doorgegaan in de schoonmaken. Dus uh, dat was toch wel even, ik even meer bij kijken als ik had verwacht. Dus uh, nee, daar ga ik nog liever de winterdienst in, dus strooien. Dat strand, dan moet je dat... Uh, ja, die vent was ook een beetje gestrest, die lesgolf. Dus ja, dat was eigenlijk wel een beetje de reden dat ik dat vond. Uh, maar je gaat altijd in strand schoonmaken? Ja, ik moest op zijn wagen rijden, weet je. Zo Zo'n uh, zo tractor met zijn bak erachter Maar ja, dat loopt ook een beetje heuvelachtig af en toe, hè, dat strand. Dus dan moet je weer dat ding omhoog doen. En ja, uh, uh, af en toe was hij een beetje pistof, weet je. Of in race zo... Als zo les moet geven. Ja, toch? Uh, ja! Om iedereen uh, de groeten te doen en wel te wensen. Ja, ik ga iedereen even wel wensen, alle luisteraars en chatters. Uh, en bedankt voor het luisteren. hele chat, alle luisteraars, natuurlijk. En de mensen op de chat allemaal wel Ik weet niet wie er gaat uitzenden dus straks, uh, Adrie of jij of. Uh, dus, uh, nou ja, wel nee, zo meteen krijg je Willem. Nee, je. Willem, nee, je. Willem krijg je zo? leuk. Oké. Ja. Oké. Hoi. nog even luisteren, hoor. Oké. Hartstikke leuk. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Ding. Yes. Okay.